Een woordvoerder van Vitens zegt in de Gelderlander dat het bedrijf de mensen gaat bellen om uit te leggen dat de verstuurde facturen niet voor hem bedoeld zijn. Vitens wil de facturen bij de mensen gaan ophalen. Minister Schultz van Hagen wil dat de NS en ProRail bij winterweer eerder overgaan op een aangepaste dienstregeling. Dan is er minder kans op ernstige grondregelingen, zoals afgelopen weekend, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ook wil ze dat de spoorbedrijven het netwerk betrouwbaarder maken, zodat een calamiteit niet meteen een groot deel van het hele netwerk platlegt.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 6.9 CFM CFM Ik conosco la tua ogni Questo cielo in fiamme ricca dei semi come scena su un attore. Per amore, hai mai fatto niente, solo per amore, hai sfidato il Ik dietro a questa Ik hoef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 Whenever I try Laat het je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 Op 106.9. Straks meer. Zie. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur.